3 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Oosterschelde is gisteravond een Belgische duiker om het leven gekomen. De man had met een groep gedoken in de buurt van het Zeeuwse Wemeldingen. En toen ze bovenkwamen, beseften de duikers dat ze een lid van de groep misten. Onder meer reddingsboten van de KNRM, een Belgische reddingshelikopter en duikteams uit zeeland en Bergen op zoom deden mee aan een zoekactie. Rond 11 uur s avonds werd de Belgische man gevonden door een van de reddingsboten. Reanimatie mocht niet meer baten. Het KLPD onderzoekt het ongeluk. In Turkmenistan in Centraal-Azië is een reeks explosies geweest. Volgens de regering vloog 20 kilometer buiten de hoofdstad Ashabat een opslagplaats van vuurwerk de lucht in. Niemand is gewond geraakt en de schade is gering, staat in een verklaring. De explosies zouden zijn veroorzaakt door het warme weer. Volgens een Turkmeense mensenrechtengroep in Wenen waren de explosies in de munitieopslagplaats van het leger. Er zouden veel doden zijn en ook worden plunderingen gemeld. Onafhankelijke waarnemers mogen het gebied bij de hoofdstad van Turkmenistan niet in.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 In de Waalhaven in Rotterdam heeft brandgewoed op een Noors vrachtschip. Vier bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele gewonden hebben veel rook ingeademd. Het schip vervoert aluminium. Volgens de Rotterdamse brandweer was de brand in de machinekamer en in de schoorsteen. Dan het weer nog. Vannacht buien, vooral in de westelijke helft van het land. Het wordt een graad of 13. Ook overdag buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, de Nachtzuster, een uh, plek waar alle vragen en antwoorden samenkomen. Tenminste, als je belt naar 0800 1121 of als je mailt naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl... of twittert naar Nachtzuster. of natuurlijk even een kijkje komt, uh, komt nemen op de chat. En die vind je via www.nachtzuster.net. Eens even kijken hoor, want een hele rij vragen had ik staan... maar de meeste zijn uh, ook al zo'n beetje beantwoord... Uh, misschien zijn er nog wat uh, antwoorden die nog iets toe kunnen voegen. Ja, de vraag van Rob over waarom er zoveel verschil is... tussen de auto's die op Le Mans rijden en de Formule 1-auto's... die is eigenlijk al wel beantwoord. Misschien nog een toevoeging? Bel dan naar 0800-1121. Willem wil weten hoe het kan dat Joris Voorhoeven... nog steeds wordt uh, opgevoerd als deskundige op Defensiegebied... na de ontwikkelingen rondom Srebrenica. Uh, ja, als je daar nog uh, een mening over hebt, dan kun je ook bellen hè, naar 0800-1121. Ron wil weten waar het woord kattenkwaad vandaan komt. Want de ondeugende dingen die je doet als je kattenkwaad uithaalt... hebben natuurlijk niks met katten te maken en zijn helemaal meestal geen kwaad. Dus 0800-1121 voor een toelichting op dat verhaal. Morio wil weten of het waar is dat donkere mensen sneller groeien... als ze aan fitness doen, dus uh, meer... Uh, ja borstomvang of uh, te grotere armspieren en dat soort dingen krijgen dan uh, blanke of witte mensen, hoe je het maar wil zeggen. Gerard wil weten waar de pakjes sigaretten van tien exemplaren gebleven zijn, waarom die er niet meer zijn en of ze niet weer ingevoerd kunnen worden, want volgens hem helpt het ook met het stoppen met roken. En Marleen wil heel graag weten hoe een uh, piramide wordt gemaakt, werd gemaakt. Volgens mij worden er niet heel veel meer gebouwd. In ieder geval niet hier in de buurt. 0800-1121. En de vraag die volgens mij echt wel beantwoord is, is die vraag van Hans. Het verschil tussen marihuana, wiet, hash, hennep. Die vraag daar hoef je dan niet meer over te bellen naar 0800-1121. This generation will the nation with Russia. Music Amsterdam, and the left hand side, past the door, chip the left hand side. It a go bon, give me the music, my friend, jump jump, board. It a done, give me the music, my jump It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month long. How it. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel? I heard them say How does it feel when you got no food? Fast it, touch oh, it, pannily left hand side Fast it, touch oh, it, pannily left hand side It's a on Give me the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 We de discussie weer aangaan, wat de Dutchie dan is. Maar ik denk te weten dat dat dan om Nederwiet gaat. 0800 1121 voor nieuwe vragen en antwoorden op de openstaande vragen. Marike, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Ik, ja, ik heb een vraag. Oh. Ik ga even rechtop zitten. Ja, dat is misschien, ik vind ook, als je aan het bellen bent met de nachtzuster... moet je wel even dan moet rechtop ik zetten. even, Ja, rechtop zitten. Nee. En waar komt de uitdrukking kom van een zand erover? <laughs> van um, ja. Ik, ik, uh, ja, ik kan me voorstellen, alles vergeven en vergeten. Kijk, als je uh, het naar je naam gaat, uh, dat mensen zeggen van zand erover, alles vergeven en vergeten. Yeah. He, wat wij allemaal ooit doen. Ja. Yeah. Uh, maar het wordt te pas en te onpas gebruikt. Van ik geef alles vergeten en zand erover. Ja. Nou ja, we begraven in dat geval gewoon het uh, conflict. Oh, nou, dan heb ik al een antwoord. Nou ja, maar net zo simpel zal het toch niet zijn? Dat had je zelf al kunnen bedenken. Nee, dat had ik, was ik zelf niet opgekomen. <laughs> Echt niet. Ja, maar er moet toch een reden zijn om daarop te komen om iets te begraven? Omdat, uh, ja. Uh, ja, uh, ja, mijn hand te denk ik van, ik... ik, ik uh, een tijd geleden het, het was, het kwam er iemand bij me langs... en die had uh, uh, iemand een voorstel gedaan... breng Mariek een bosje bloemen en dan moet je zeggen... alles vergeven en vergeten, zand erover. En toen ging ik erover nadenken. Toen denken, ik, ja, zand erover. Maar nu hij dat zegt, ja. dan ben ik uitgelopen. Ja, je moet maar van zand houden. Maar wat had hij gedaan dan? Wat hij gedaan had... Ja. Nou, ja, dat, dat is een, een, een ja, die, die heeft, uh, dat is gewoon iemand die bij mij in de buurt woont en die, uh, die constant conflicten met iedereen zoekt. En, ja. en die, hij woont naast mij, maar hij zoekt conflicten met de hele buurt en is een ontzettend agressief man en met een kort loontje, nou, het is zo kort dat hij het nog eens niet ziet. Ja. En, uh, nou, en uh, de politie is daar al heel erg lang mee bezig en... Uh, toen had uh, een van de wijkagenten tegen hem gezegd van... Uh, ga het dan goed maken, want hij vindt het gewoon heel vervelend. Dat ik hem volkomen negeer. Omdat ik daar gewoon ik, ik, ik wil niks met agressie te maken hebben. En zeker niet met zo'n kort loontje. Dat als je al ademt, dan, uh, dan gaat er al een mitrailleur af. No. Een verbale mitrailleur, bij wijze van spreken. En, ja, en de hele buurt heeft er last van. Dus en toen had de wijkagent dat gezegd... En, uh, maar ja, de hoofd de, de van de politie zat er ook bij, want die kwamen bij me langs, omdat ik... Oh, wat een ja, toestanden, Marika. Ik, ja, dus ik, het, het duurt al vijf jaar en het hoofd van de politie bemoeit zich er nu mee. En uh, omdat ik gezegd heb, ik ga de krant delen, want uh, dat gedoe met de weide in Utrecht, uh, dat... Uh, ja, je moet constant bewijzen, bewijzen, bewijzen, bewijzen. en... Ja, er gebeurt veel te weinig in uh, dat mensen aangepakt worden. Want kijk, als je iemand ontwikkelijk kwaad wil doen, dan kan je het ook heel sneaky doen. En dan heb je nooit bewijs. Maar tussentijd gaat iemand anders er wel ontwikkelijk kapot aan. Ja. En dat accepteer ik niet. Ik, uh, de woningbouwvereniging zei, waarom ga je niet verhuizen? Ik zeg, omdat maar ik toch gewoon vertik. Ik ga niet uh, uh, weglopen en uh, die andere de lachende derde achterlaten. en ja, ik vertik dat gewoon. Ik ga niet voor het weg. moest kijken wat hier in Utrecht gebeurt. En dat al die mensen uh, uh, in weiden en meer wijken in Utrecht. En dat die mensen gewoon gaan verhuizen. Omdat ze gewoon weggetreden worden. En ik vind uh, dat je die treintras harder aan moet pakken. En um, ja, bewijzen. Ik uh, uh, uh, bedoel, net uh, uh, met dat homostel wat hier weggepest is. Die uiteindelijk naar Nieuwegein verhuisd zijn. Dan... Uh, ja, die, zijn, die, zijn ontdekt, die hebben ontzettend veel geld uh, zijn ze verloren. Aan verhuiskosten en wat dan ook. Wat een beerput, Marike. Ja, nou ja, maar is jij jou niet bekend dan? Jawel, ik ken de verhalen wel. Maar ja. ik, ik, ik, ik, ik kan toch ook niet aanvoelen komen dat dat allemaal met je. Met zand. Met jouw buurman uh, ver, nee, uh, ja, en het... dus weer met zand. nee Ja, ja, ja nou ja, maar jij vraagt wat en nu gaat er inderdaad een beerput ja, open. Ja, precies. En dat is altijd een nee. Dadelijk mag ik nooit mijn uitzending komen. Ach, want jawel, dat is heerlijk je... toch? Een beerput is, als het maar andermans dan dan beerput is. Dan denk je van, we hebben ja. het over een bloemetje. En <laughs> maar zeker die begint het over heel wat anders. Maar dat komt dan nee, Maar, het is, maar ik, je wil niet weten hoe gevoelig het ligt de toestanden met buren. Hè? ik hoef me naar de rijden. <coughs> Rechten de rechter te kijken, maar te zien hoe volwassen mannen huilend staan te schreeuwen... omdat ze omdat er iemand ooit twee blaadjes van de heg afgeknipt heeft. Het ligt gewoon... mensen. Als je constant naast iemand woont waar je een probleem mee hebt... of die een probleem met jou heeft... dan, dan kan dat verschrikkelijk in je leven ingrijpen. En je doet er zo weinig aan. Nee, maar ik woon hier 30 jaar. En we wonen de voordeur zetten twee meter tegenover elkaar... Dus als ik buiten kom en ik hoest, dan sta ik hem ben alleen al in zijn gezicht te ademen. Mm -hmm. en, als je zo dichter, en hij is hier vijf jaar geleden komen wonen. Dus, en, uh, ja, het, het, het, het is, maar ja, goed, misschien ligt hij wel even luisteren. dus ik kijk uit wat ik een beetje zeg. Ja. Want we liggen de morgen weer dertig bakstenen tegen me voor de aarde. Uh, ja, dat moet je niet hebben. Er zijn mm -hmm. ontzettend veel uh, problemen met... Uh, met buren, dat, dat het land is zo overbevolkt, iedereen woont zo dicht op elkaar. En mensen hebben steeds kortere loontjes. En het is, is een cont, continu lawaai in de stad van de hele autopatieren knallen. En ja, die mensen zijn ontzettelijk uh, sneller gestrest. Ik weet niet waar het allemaal hmm. ligt. Nou, dus. Het is, uh... En na aanleiding daarvan, dan denk ik, Zand erover, Zand, nou, dan mag je wel. Uh, ja, jij denkt ook, je moet echt met een uh, met een halve duin aankomen, wil, ik, uh, wil dit een beetje. Uh, ja. ja, maar dan, dan zand. Dan denk ik, nee, ik, ik ben, ben meer een type. Ik wil altijd alles altijd opgeruimd hebben. Ja, <laughs> geen zand. Nee. <laughs> ik zeg 080112 hey, Misschien heeft er nog iemand een toevoeging. Ja. Um, ik heb nog een, een, een, een te liggen uit de jaren 50. Een wat? Een singeltje. Een singeltje. Ik Plaatje. dacht toch echt even dat je een vingertje zei. Ja, ja. Een ja. 45 toerenplaatje. Ja. Wij lopen die vierdaagse mee. Ja. Zal ik ook sturen? Nou. Of heb ik niks <laughs> nee, Het klinkt eigenlijk best heel leuk, inderdaad, Marieke. Want die, die, je krijgt die muts nog, maar die, die, die heb ik klaar liggen. Ja. Maar die durf ik bijna niet op te sturen, want dat is een wollen muts. En dan met zo'n heet weer. Dus maar toen dacht ik, hij ligt al klaar, hoor. Ah, oké. Okay. Maar um, ik denk dat singeltje, omdat, omdat je elke morgen die, die wandelaar hebt. Ja, maar het is... Weet je, hij is er vannacht niet. Nee. Want hij, hij moest even een rustdag inla inlassen. Ja. Want anders kreeg hij blessures en ze, weet ik veel... ze korte mm -hmm. dijbeenspieren, ik mm -hmm. weet het niet meer. Maar, um, en, en volgende week, is het al of is het die week daarna? Het is die nee, week daarna. Ik, uh, ik heb mezelf tien jaar lang meegelopen... De vierdaagse in Nijmegen. Ja? Dus... Tien jaar achter elkaar, deed ik meest lopen. En toen heb ik dat singeltje gekocht. En uh, <laughs> hij is volgens mij de derde week van jullie hoor. Oh, dan is het, dan zit nog even. Wacht, ik kijk eerst even of die hier in de computer staat. Wij lopen de vierdaagse. Nee, er staat er niet in. Dat hoeft nu niet hoor. Nou ja, als ik meteen alles afhandel, hè? Want ik nou, weet precies hoe dat gaat. Dan ga je het voor je uitschuiven. Als je mij ooit mijn plezier wil doen... dan, dan zou ik ontwikkeld blij zijn met Alex Roeka. Met? Alex Roeka. Alex Roeka? Of Roeka. Alex Roeka. Ja, Roeka. En, en welk liedje van Alex Roeka dan? Hij, de, waar hij de prijs mee gewonnen heeft. De Annie M. G. Smitprijs. Dan weet ik de titel toch niet van. mijn hoofd. Het, het, de Liefde heet het volgens mij. of alle. Hij. hij, hij hij is toevallig ook nog in hetzelfde stadje geboren als ik, maar dan hoor, hoor ik later pas. Uh, het gaat over de liefde, het heet de liefde of het gaat over de liefde. Oké. Okay. En dan heeft hij de Ania MG, maar die, die stem van die vent. En ik, ik, ik krijg gewoon kippenvel als ik dat hoor. Ik ga even zoeken. Maar. Nee, hey, maar, maar sorry dat weer zo'n lang verhaal. Ik durf bij niemand te bellen. Nou, maar Marike, als, ja? ik, als ik iets kan, dan is het mensen ophangen hoor. Dus uh, tenminste, telefonisch. Dus ja. maak je daar geen zorgen over. Oké, okay, dus als het je irriteert, dan zeg je dat echt. Ja. Oké. Okay. En dat punt heb je nog net niet bereikt. Nog net niet. <laughs> oh. Maar Marike, nog heel even over dat singeltje. Want dat moet je, als jij tien keer meegelopen, moet je dat toch gewoon houden? Nee, want ik heb geen pick-up meer. En, uh... Ik dacht, omdat, omdat jullie die wandelen, maar ja goed. Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik, ik, ik wil gewoon. Ik, ik vind dat je het ook moet, moet dat jij het in huis moet hebben. Oké. Okay. En, en als je het op gaat sturen en ik moet het terugsturen, dan weet ik al nee. precies hoe dat gaat. Je hoeft het niet terug te sturen. Ja, maar dan, dan heb jij het niet. Ik hoef het ook niet. Ik heb geen pick-up meer. Nou, stuur het dan maar op. En ik hoef het niet terug. Nou, stuur het dan maar op. En is het ze leuk hoe je mij mee naar die a 50 Nou, stuur het dan maar op. Ja? ja, doe ik. Ja. Hey, maar, maar ik hoop... Nee, je hebt me net niet bereikt, maar ga nu rouw ophangen. Nou ja, maar nee, je kan hem niet ophangen. Want? Nou, omdat ik... Ik kan het liedje van Alex Roeka niet vinden. Oh. Dus ik, ik moet even... Hé, hey, weet je uit... zeker dat het de liefde of... Uh, het is gaat het... over de liefde, maar het maakt niet uit welk liedje. Nou, ik, ja, maakt niet uit. Nou wil ik ook dat als hij de Annie M. G. Schmid prijs ermee Ja, gewonnen. die heeft die... Uh, wat oh, is... Ik heb, het is Noem het geen liefde. Ja. Die bedoel je. Ja. Dat is het. Nou, ik denk dat ik die wel kan vinden, Marike. Nou ja, dan spring ik echt tegen het plafond van blijdschap. Echt waar? Ja, echt. Hoe klinkt dat dan? Ja. Oh. Oh, oh geweldig. Ik vind je echt schat. Mooi. Spring ze, Marike. Ontzettelijk bedankt. Oké, okay, dag. Ik oh, vind je echt schat. Dankjewel. Dag. En dan elkaar nu al zeven jaar, zeven diepe krassen in de muur. Achterin de kamer zing je met je heeste stem. Liefde is het hondje van mijn ziel. We zagen elkaar zomaar in de straat. Naar het grote onderweg. Er was iets dat ons samen hield, even voor een nacht, waarna niet meer losliet uit zijn een klem. Iets melkbussen vol. diep in haar rol ligt de vos. Met haar jongen stil te wachten. Dat rond de kippen straks schemer valt. Roeka was dat. Torwald, goeienacht. Ja, goeienacht, uh, Asselin. Hallo. Hi. Hoe gaat het? Hey. Ja, prima. Mooi. Waar ga en je jou? heen? Sorry? Waar ga je heen? Uh, ik ben nog even aan het werk. Een ja. uh, half uurtje nog en dan uh, ga ik naar huis. En wat ben je aan het doen voor werk? Koerier. Ah, oké. Okay. Nee, dat, uh, dat alles wel op zijn plek komt, hè? Alles komt op zijn plek, dat komt helemaal goed. <laughs> nou, wat uh, kan ik voor je doen? Ja, ik wilde toch nog even reageren op dat, uh, dat marihuana-verhaal. Yeah. Um, Gerard was het, hè, die dat vertelde. Uh, ja, uh, ja daar klopt eigenlijk helemaal nee. niks van wat hij heeft verteld. Nee, Gerard was niet... Oh, die, uh, die antwoord gaf? Ja. Ja, wat dan? Ja. Nou goed, um, een, een marihuana, dat, dat, dat, dat is inderdaad dus gewoon een, een plant. Ja. En, ik um, ga even, even stoppen, want... Ja. Dat, is helemaal niks. dat de politie je aanhoudt en dat, je zegt van, dat ze zeggen, ja, u zat te bellen, waarom zat u te bellen? Dat je zegt, nou, ik moest even alles uitleggen over marihuana. Marihuana, ja. Marijuana, ja dat dus, komt uh... nee, <laughs> precies. Nee, goed. Um, je hebt dus een, een, een, een marihuana-plant en die, die, die, die, daar heb je een, een vrouwtjes- en een mannetjes-plant van. Ja. De vrouwtjesplant die krijgt bloemen. Ja. En dat zijn de, de, de, de, de, doppen, de wiet toppen, de wiettoppen. Ja. Um, op, op het moment dat, dat die plant rijp is, dan wordt die plant uh, gedroogd. Yeah. En uh, dat gedroogde product, daar worden de bladeren vanaf afgeknipt van die bloemen. En dat wat je overhoudt, die, die gedroogde bloem, dat is de wiet. Ja. Yeah. Hash, dat yeah. is heel wat anders, dat is geen geperste plant. Dat, uh, de werkzame stof die op die, uh, op die bloemen zit, dat is THC, oh. en dat is een soort uh, als het ware een soort, een soort kristalletje wat, wat op, op die bladeren zit, wat in die bloem zit. Op het moment dat je die bloem gedroogd hebt, ja. dan kan dat stof, dat, dat, dat, dat kristal, dat kan, dat kan eraf. Dat kan loskomen van, van de plant door middel van uh, schudden of slaan. Ja. Nou, al dat, dat, dat, dat, dat, dat THC, die kristallen die daar afkomen, die worden gepest en dat is de hash die je overhoudt. Is het dan ook veel duurder? Uh, nee, volgens mij niet. Oh? Nee. Want dat, het klinkt Mijn niet alsof mij... je de grote hoeveelheden van. Uh... Ik, um, het is een tijd geleden. Ik heb, ik heb vroeger in een koffieshop gewerkt. Nou, dat dacht ik, ik al. Uh, <laughs> ik <dit> weet. <laughs> um, maar volgens mij was de hash goedkoper dan de, dan de Wiet. Eerlijk? Oh, apart. Ja. ja. En um, als jij in die koffieshop werkte, ja. stond je daar dan ook te roken? Ja. Ja. <laughs> ja, zegt hij. <laughs> ja, dat, uh, in een koffieshop is eigenlijk niemand die niet rookt. Nee, ja, dat kan bijna niet, hè? Dat is, nee, dat uh, kan bijna niet, nee. Terwijl er toch mensen bij bakkerij werken die niet de hele dag broodjes lopen te eten. Nee, nee, nee. nee dat is dan weer een heel ander dingetje. Ja. Nee. Maar goed, maar, en, en, en op een gegeven moment ben je eruit gestapt en wat ben je toen gaan doen? Oh god, ik heb echt van alles gedaan. Uh, uiteindelijk... Uh, ben ik nu uh, uh, uh -huh. zelfstandig uh, als courier aan het werk. Ja. ja, maar er moet een moment geweest zijn dat je zei van nou, nu stop ik ermee. Of was het nou, een bijbaantje? Het, het, het, het was sowieso niet een, uh, Carrière. een ambitie van mij of zo <laughs> hoor. Nee, dat was gewoon, uh, nou hoe zou ik het noemen, een tussenstopje. Oh, oké. Okay. Het was gewoon leuk, ik was jong en uh, ja. Ja, ik ging met mensen om die, uh, die in, in dat milieu uh, rondhingen. En ik ging daar zelf ook weer rond en uh, ja... Op een gegeven moment werd ik zelf gevraagd of ik, of ik wilde komen werken daar. En dat heb ik gedaan. En ik heb er eigenlijk wel een leuke tijd gehad. En uh, ja, dat is op een gegeven moment gewoon opgehouden. En het een en ander geleerd. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je even belde. Ja, graag gedaan. En een uh, goede rit nog. En een fijne uitzending nog. Oké, okay, dankjewel. Joe, Hoi, rij voorzichtig. 0800-1121 is het nummer. Hamid. Dag, Astrid. Hoe gaat het? Goed hoor, dankjewel. En hoe is het met jou? Ja, het gaat. Ja, ik hoorde van je schoonmoeder nog gecondoleerd, hè? Dankjewel, dankjewel, ja. Gaat het goed voor de rest? Nou, ja, het is, is even doorbijten. Ja. Maar dat kom, komt wel weer. Heb je je vakantie ja. al gepland, Eh uh, Ik heb vorige week een week vakantie gehad. Hè? Omdat we de sleutel hebben ontvangen. Oh ja, dat vorige is een klus in het huis, ja. Ja, er even heel veel gebeuren. ja. En ja, in september ongeveer, hè, of eind augustus of zo. Als ik het een beetje red. Het duurt nog zo lang, Hamid. Ja, ze zijn een beetje wat hij nog tijd laat. Nou. Ben je nog eigenlijk wel een plan met me te trouwen of uh, ben je van gedachten veranderd? Nou, ja, de, ik, heb, ik, ik wou het niet zeggen, maar ik heb zelf even voor de mensen die het nu helemaal niet meer kunnen volgen. Hamid die heeft wel eens in de uitzending tips gevraagd om zijn vriendin te huwelijk te vragen. En was, nou, de, de, de leuke ideeën vlogen om zijn oren, maar Hamid eigenwijs die gaat gewoon op vakantie gaat iets vragen. En die vriendin van hem die is volgens mij stokdoof, want we hebben het er volgens mij iedere week over. En zijn vriendin heeft nog steeds niet meegekregen dat het op vakantie gaat gebeuren. Maar die vakantie laat zo lang op zich wachten. Dit is in september, dus, nou eind augustus, begin september dus. Ja, het is niet anders. Dus als jij in oktober nog steeds niet op je knieën bent gegaan voor je vrouw... dan uh, mag ik me echt zorgen gaan maken. Ja, dan mag ik dat. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Los daarvan, waar belde je over, niet. Ja, ik belde over die piramide. Ja. Ik heb een paar jaar terug bij Discovery gezien... Ja. hoe ze dat bouwden vroeger. <laughs> en ja. daar gebruikten ze dan die grote, zware balken ervoor. Ja, zie je hefboomwerking, hè? <laughs> ja. Maar goed, hoe ze dan precies die afmetingen en zo die punten maakte. Dat ja. was iets met een sterren zo. Ja, mama, maar dit is, dit is een antwoord van niks, Hamid. Waarom niet? Dit is toch geen antwoord? Die vrouw wilde toch weten hoe ze die zware balken... Ze, op... wil, die, hier... ze wilde gebruiksaanwijzing van een piramide. Ze wil weten hoe, hoe zo'n ding gebouwd is. Ze wilde toch niet horen, ja, ze deden iets met balken en iets met sterren? Nee, ze, volgens mij wilde zij weten hoe ze die zware... Stenen, zeg maar. Ja. Tot elkaar gestapeld hebben, Hoe ze dat gedaan hebben in ja, de tijd. Ja, en vervoerd ze geen en, zo. en zo. Ja. Ja toch? En dan zeg jij ja, iets met balken. Ja. Ja. Dat heb ik toen gezien op tv, bij Discovery. <laughs> nee, echt waar. Nou, ik. Um, het, is een, het is een aanzetje, maar je kunt beter, Hamid. Ik ben. Ik ben, ik ben uh, meer of ik gedetailleerde je te antwoorden. Te van je. Ja. Maar het is maar natuurlijk. Zoiets was het in ieder geval. Ja. Hmm. Hmm. ja ik kan ook nooit een keertje... nee ik vind op gewoon de een manier die antwoord geven op een vraag nou meestal doe je het best aardig meestal ja oké okay. ah. <laughs> nee <laughs> het is het is leuk geprobeerd Hamid maar ik, ik ga de vraag nog niet afsluiten maar dat begrijp je wel hè nee nee natuurlijk ja echt okay. duidelijk antwoord iets Heb met ik een nog balk in, in ja. idee ongeveer zo ging het oké okay. dat is wat ik weet van die piramides ja en die kattenkwaad, ja, dat, was, dat is een hele oude gezegde, weet je wel, kattenkwaad. Ja. Klopt dat? Ja. Ja, want vroeger hadden ze wat, weet je wel, van die katten of poesjes in huis, als huisdieren. Ja, tegen de muizen. Ja, ja en, dat, en als de kinderen dan ook zoiets, dan nou, vergelijken we ze een beetje met de katten of die poesjes die kattenkwaad uithaalden. Ja, zo simpel is het eigenlijk waarschijnlijk, hè? Wat zegt u? Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Ja, tuurlijk. Hoe ja. Moeilijk doen als het makkelijk kan. Precies. De ondeugende ja, katten. Ja, het klinkt heel logisch. Ah, ik ja. heb nog drie minuten en dan ben ik op de stemming. Ik ja. heb nog één vraag. Kan ik dat stemmen? Nou ja, het moet maar. Ja. Het gaat over de zon. Ja. Ik vroeg me af uh, hoe groot is de zon eigenlijk, weet wel. Hoe... Ja. Hoe... Met de afstand. Hoe groot is de zon? Ja, of ik je groter als aarde bijvoorbeeld, of uh, de afstand is even ver als een maan, of nog verder. Um, ja, dus gewoon een, een reeks getallen wil je horen? Ja, die twee. Oké, okay. ik ga mijn best voor je doen, Amiet Oh, dat geloof ik. <laughs> Dank je wel, hè. tot de volgende keer. Jij ook bedankt voor je tijd. Ja. Nou. En ik wil er nog even zeggen dat je hele leuke luisteraars hebt. Ja, nou, dat vind ik, ik zelf luister... ook. Ja. Die antwoorden, hoe ze geven en die vragen, die prachtig. Oké, okay. nou, ik, ik, ik, ik geef het door. door. Ja. Ik geef het door aan allemaal. Oké, okay, dankjewel, doe dat. Dag Hamid. <laughs> dag Astrid. Dag. Dag, dag. Als je nog wakker bent, Hamid, vind je leuk. Dat, dat je het vast weet. 0800 1121. Frits, Frits, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Uh, ik heb, uh, nou ja, toevallig, ik ben een beetje een taalmaniac... Uh, het etymologisch woordenboek van Vandalen. Aha, heerlijk. Pagina 968, vrijwel achterin. Onder het woordje zand staat de uitdrukking zand erover. Oh ja, die staat. hadden we ook nog. Laten we erover zwijgen. Dat betekent het oh. dateert uit de tijd dat men het papier waarop men schreef... dus dat is met inkt... afvloeide met stofzand. Op het moment dat, uh, van het afvloeien was de tekst niet leesbaar. Dus dan is die tekst weg. Ja. Oftewel... In uh, het overdrachtelijke zin. Dan is het conflict weg. Nou, dus het je, je, zit je dit nou te verzinnen? Nee, het is Ach, pak het woordenboek erbij, kijk op pagina 986, 986 en je ziet het. Ik ga een woordenboek kopen. Een etymologisch woordenboek kopen. Dat wordt een heel veel schelen. Van ja. En uh, dan kan je het zien. Maar ik vind het een prachtig verhaal. Nou, uh, uh, het is, ook, het is ook vrij logisch. Ik zat er ook meteen aan te denken. Ja, je kan natuurlijk zeggen, goed, we graven een gat en we gooien het ja. alsof, alsof het een lijk was. Ja. Maar dat ja. is het dus niet. Het wordt afgevloeid. En dat dat afgevloeid wordt met zand, dat wist ik. Ja. Want ik ben een beetje, uh, niet, niet alleen taalgek, maar ook nog een beetje, uh, beetje gek op geschiedenis. Mm. Dus ja, dat bij elkaar gecombineerd. Maar dan schreven ze met inkt, met zo'n veer, en dan ging dan in de inkpot en dan ja, schreven ze... En dan had je dus uh, een, een kliedernat stuk papier en... Uh, ja, mensen die linkshandig waren, die hadden meteen een probleem. Yeah. Die, vle die vlekten hun eigen werk. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, en vandaar ook dat de, het schrijfwerk in de middeleeuwen zo zeskantig was. Want die lui in de noordelijke streken, die, die schreven een beetje hoekig en een beetje schokkerig kennelijk. En dan krijgen je van die gebroken letters, in het Duits heet het ook fractuur. Oh. Uh, ja, uh, uh, in Engeland noemen ze het leuk Old English. Oh. Ja, het is allemaal precies dezelfde letter hoor. Oh, nou dat is en, ook fijn om uh, te weten, ja. Die soepele, mooi rondlopende letters uit Italië. Ja, god, dat is wel uit de tijd met uh, Aldous Manutzius. Die heeft dat dan weer bedacht voor de drukpers. <laughs> ja, ja ik, zit ook nog, ik heb ook nog eens een keertje gezeten in de, in, de, in de drukkerij. En dan krijg je dat weer voor je kiezen. Ja, maar dat, als je het ook nog allemaal kunt onthouden, dat vind ik toch wel zegen, hoor. Oh wel. <laughs> ja, dat het lijkt me heerlijk als ik eens wat kon onthouden. Maar uh, dat maar is niet anyway, meer bij uh, Oh. Ik doe dan ook uh, uh, de geschiedenis uitbeelden. Dat noemen ze dan Living History met een goed Nederlands woord. Ja, maar nee, maar wow. ga, je echt, ga je het bos in verkleed als. Um... Het bos in? Beetje blazer. We ja, oh. gaan gewoon mijn groep, uh, uh, uh, het Verbond van Christophorus, die dus een troep rondreizende ambachtslieden uitbeelt. die trekt van het ene even, uh, historisch evenement naar het andere. Oh! Het dat ja. Nee, dat is Living History niet oh, dat... spelen uh, nee niet daar uh, leven hij dat is dat dat is, that is uh, LARP uh, ja, ja, ja. action role playing ja. die doen een bepaald scenario en die hebben hele teksten die ze moeten afdraaien wij niet wij improviseren maar wij improviseren wel laat ik zeggen uh, naar historisch juist voorbeeld we, we, we blijven studeren we komen nooit aan een eind ja uh, daar vandaan dat ik dit wist van die van van dat zand maar Even voor mij. De, de, wat zei je nou, mm, Christophor? Het verbond van Christoforus. Het, het verbond van Christoforus, dat is een groep mensen? Ja, je hebt meer van die groepen mensen. Ja. En de groepen mensen die zich meer op het vechten richten, dat noemen ze dan reenactment. Ja. En de groepen mensen die zich meer op het burgergebeuren, de ambachten richten. Dat noemen we dan living history. En dan is er een, een braderie waar dat een beetje centraal staat. En dan komen jullie dan en dan zet je een tent op. En wat ga je dan doen? Het zijn geen braderieën. Dit zijn echt... Uh, oh, sorry. Uh, uh, uh, kijk, bij, bij, bij, bij braderieën mag je ook uh, koek hakken en spijper, spijkerpoepen. En en dit is wat, een wat beetje inferieure bijeenkomst. Bij een echt evenement waar oh, het, ja. mensen samenkomen die dit soort dingen doen. Niks mis met braderie. Hoe noem je het evenement dan? Een braderie heeft waar uh, uh, uh, onwaarschijnlijk weinig met geschiedenis te maken nou ja wij, ja, wij hebben dan in, in, bij ons in Kampen, daar is ze weer, hebben we dan de oude ambacht, uh, braderie. Ja, maar uh, die, doen er, die, die, die, die mensen gaat het enkel om het, uh, het laten zien van het ambacht. Ja. Terwijl die kleden zich niet, of nauwelijks, zoals het van vroeger toe ging. Nou, soms. Soms wel, ja. en soms dan geven ze er maar met dichte ogen een klap op, in elk geval. <laughs> dus, ja, dat is echt zo. In elk geval, als het dus... Uh, als ze dus iets aan hun ogen mankeren en een bril nodig hebben, dan zijn het altijd de hypermoderne brillen die ze dragen. Ja, belachelijk. En ze hebben altijd, ja. kijk, als je dan voor het Egi gaat, draagt dan ook een bril uit de 19e eeuw. Poeh. Ja, dat maar dat... die hebben ze natuurlijk niet bij de Hans anders. Ja, bij <lacht> de nee. Brakwinkel en dan zoek je goed rond. En... Oh ja. ja. Maar Frits, jij, jij, met het Verbond van Christenvoors ga je dus naar een, hoe noem je zo'n evenement? Nou ja, dat zijn dat is dan de historische evenementen. Naar een historisch evenement, dan zet je. Een tent neer en dan? Nou, dan zetten we een stelletje tenten neer en dan heb je daar een pottenbakster, dan heb je een heilige bakster. Dat is men, uh, iemand die heilige beelden maakt. Je hebt ah. mensen die de kleren naaien, je hebt uh, iemand die, die dingen van vult maakt, iemand die uh, van wilgeteen man, manden vlecht. Je hebt iemand die als monnik schrijfles geeft, je hebt dan een verhalenverteller, je hebt... Uh, een schadensliep, je hebt een smid, als ze allemaal opdagen hoor. want dit is een vereniging. Ja, het is een vereniging is een, is een democratisch uh, geheel. Dus men mag opdagen of wegblijven. al waar, wegblijven, waar, allang lang men daartoe in staat is of zin heeft. Uh, ja, we, we hebben van alles en nog wat te bieden. Nou, leuk. Dus. En hoe, hoe, lang, hoe vaak ben je daar dan zoet mee? Uh, nou, in het seizoen, en dat loopt nu, ja. kunnen we ieder weekend wel opdagen. En, en, en er zijn weekends, dan kunnen we nog kiezen uit diverse evenementen. Van gaan we hierheen, gaan we daarheen. En is het, is het dan uh, voor jou een hobby? Of ja, doe je er ook nog geld iedereen, mee? nou, Sommige mensen, zoals een pot, pottenbakker bijvoorbeeld... of een heilige bakker, of uh, uh, uh, uh, uh, die, die, die, die filster... of andere mensen die dingen dus echt fabriceren... die verkocht kunnen worden, die smid... Die kunnen nog wel, en die verhalen vertellen dat het is helemaal het einde. <lacht> en, en, en, en als je, oh ja, nee, dit is het mooiste. Als je in lompen wilt en je ziet er niet uit... ...en je gaat alleen maar zielig lopen kijken, je houdt je hand op. Je bent dus gewoon ronduit bedelaar. Die mensen lopen binnen, dat wil je niet weten. <lacht> dat, is echt heel, dat, is toch, nou, dat is een algemeen bekend feit, een man in Parijs die, die, die, die, die bezat stukken grond in Parijs. Op een van die stukken grond stonden nog een aantal loodsen ook. In die loodsen stond nog uh, stonden uh, nou onbetaalbare oldtimers. Waar geen aankomen meer was. Hij had en dan had hij allemaal bij elkaar gebedeld. Leuk. Uh, van een andere bedelaar die in New York le leefde, uh, dat hij doodging, is zijn huis dus uh, doorzocht en dan vonden ze ook in hoeken en gaten weggestopt nou kapie talen aan geld, muntgeld en papiergeld, wat hij ook bij elkaar had gebedeld in de loop van zijn leven. Ik bedoel, uh, ze zien er niet uit en ze zijn met geen tang aan te pakken. <laughs> maar wel maar binnenlopen, ja. Het is vet binnenlopen, jongens. Uh, ik vind Al, het toch uh, uh, het niet. Ze hebben namelijk een scrooge mentaliteit, zo van halen, halen, halen. Ja. En ze gunnen zich de tijd niet om er de, om, er, om er de lol van te hebben. Nou, dat las ik laatst ook over een van de rijkste mannen van Japan. Die geeft, die geeft niet meer dan 15 euro in de week uit. Ja, nou hij, hij doet zijn best, maar ja. ik denk van hoor, is je leeft toeval, uh, je, je leeft maar één keer in de betoeval ja. nou. Maar jij, maar ben je getrouwd? Geweest. Oh, je bent, is er nu niet ook nog een, een mevrouw Frits die meegaat naar al die toestanden? Want ik zou toch denken, ga je nou alweer dit weekend naar een, uh, in een tent? Nou, dit weekend dan heel toevallig niet. Zaterdag, dan ga ik naar mijn, jong, mijn jongste zoon en zondag, dan heb ik vrij zo gezegd. En oh, okay. de week hierop dan loop ik in Apeldoorn rond en de week daarna loop ik in Nijmegen rond. Eh, de week heb ik, of weekend heb ik ook niks, weekend daarna heb ik niks, even kaken. Maar er bloeit niet al iets moois tussen jou en de heilige beeldenbakker? Nee, oh. nee, maar die is al getrouwd. Ha, ha. Ach ja, nee, afblijven dan. Ja. Ha, ha. ja. Even kaken, <laughs> wat hebben we dan? Nee, Neem maar nu oh, ja, het hele schema door. door. Uh, halverwege de maand hierop, dan zitten we weer in aarschot. Ja, dus. Dan is er weer een veldslag die nagespeeld wordt. Nee, maar dan hoef je niet mee, de veldslag mee naspelen. Dat doe je niet. Nee. Nee, maar maar goed, precies. Uh, Nadat we het weten. Uh, ik ga wel mee om de, om de oude kennis weer te zien. Oh, dat gezellig. De dolle, de dolle pret en zo. Ja. Maar uh, ja, geschiedenis. Ik ben ook lid van de vereniging de Zaanse Molen. Want ik kom oorspronkelijk uit het Wilde Westen. Ik woon oh. nou dus in, uh, in het noorden van de Achterhoek. En dan woon je in de Achterhoek en je bent lid van de vereniging de Zaanse molen. Omdat ik daar vandaan kom. Ja, ik kom er ook vandaan. Maar ik... Um, nee, waar vandaan? Uit Wormerveer. Nee. Ja. Je bent nog wel een middel hoor. Ja. Ja, dat is leuk. <laughs> ik ben een krentenkakker en zo'n dijker. <laughs> Dat ja, ben je niet, want je woont in de Achterhoek. Je bent in ja, de Achterhoeker. Ik geweest, maar in mijn hart ben ik het nog steeds. Ja, dat gaat niet over, hè? Dat heb ik, ik ook een beetje. Ik nog, be, nog, nog best nog samen spraken samen als moet, hoor. Nou, dat ken ik ook, maar dan moet ik weer een paar uh, maanden logopedie eroverheen... om die dikke L er weer uit te krijgen. Oh, <laughs> Nou, nou ga, ik ga snel ophangen, want voordat ik weet moet ik echt weer naar logopedie. Um, Frits? Ja? Zand erover. Oké, okay, zand erover. Doei. Dank je, hoi. Ja, doe, doe. Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Give him the word That I'm not a rover Then tell me That my lonesome knight The Sandman won't you bless me with a dream Make her complexion just like peaches mixed with cream Give her two lips that look like roses in the clover Then tell her that my lonesome nights are over Sandman, I'm so alone Don't have no bones. the sun. Mr. Sandman was dat. En, uh, dat naar aanleiding van het verhaal van Zanderover. Een vraag die nu echt wel beantwoord is, dankzij Frits. En dat geeft ruimte voor nieuwe vragen. Maar ook antwoorden zijn nog steeds meer dan welkom hoor. 0800-1121. Jelle. Met Klaas Vaak. Dag Klaas Vaak. Jelle de Jong. Dag Jelle de Jong. Uh, over dat Zanderover. Ja. Wij moesten in militaire dienst latin, latrine maken. Ja. En elke keer na een probleem, zand erover. Het <laughs> is een beetje eigen invulling, hè, dit? <laughs> ja, precies. Wat was je aan het doen, Jelle? Ik, ik lig hier uh, te liggen. Ach ja, dat uh, heb je zo midden in de nacht om kwart voor het hond, vier. de hond even uit, uh, buiten gelaten. Maar doe je dat vaker, de, de hond uitlaten om kwart voor vier? Ja, aan een lange lijn even, haat even een, uh, moest even... <laughs> Maar, de, maar dat lijkt me. Dit, ik neem toch aan dat de meeste honden daar toch wel een beetje op um, getraind zijn. dat ze niet midden in de nacht zich melden? Of is dat. Uh... Oh, had even. Oh. Had even zin om even naar buiten te gaan. Ja, ja nou ja. He, als je toch niks anders te doen hebt. Ja. kun je dat best even faciliteren. En ga uh, drie dingen. Want oh. uh, heb je net gehad dat Sant erover? Dan de piramide. Ja. Uh, ik dacht dat de verklaring was. Dat, ze, dat heb ik een keer gehoord. Ze leggen een rij stenen. En dan hogen ze de boel op het werkvloer met zand. Ja. Weer een rij stenen. Zand erover. Ja. En zo komen ze steeds hoger. En later graven ze de hele boel weer uit. Oh. Maar, maar hoe krijg je nou, want dan kun je wel... En dat, dat ja. naar boven rollen ja. of brengen, dat zal met die balken gegaan zijn. Ja. Zoals de bedden ook op balken werden... werden Weggerold, die stenen. Ging ook met twee rollen, ronde balken, daar rolden ze gewoon overheen. En legde steeds weer nieuwe balk voor. Oh, dat klinkt heel praktisch, ja. Nou ja, zo werd het uitgelegd, die enorme stenen, hoe krijg je die voor elkaar? Ja, maar kun je die rollen, want het zijn toch vierkante stenen? Ja, die piramide? Ja. Ja, dat, misschien werden ze gedragen. Maar als je de werkvloer steeds ophoogt, dan heb je niks te hijsen. Dan moet je gewoon uh, showen. Ja, maar je maakt, nee. dus, je maakt dus eigenlijk gewoon een hele lange. Um, je hoogt het pad erop, Je graaft hem eigenlijk helemaal in. Mm. En op het eind, als hij klaar is, dan haal je het zand weg. En dan heb je de piramide. Oh ja, voor ja ik krijg ondertussen ook. via de chat in de zegt luisteren, die zegt via de chat van Jij, als je van die als je ronde palen eronder legt. Ja. En dan ga je natuurlijk gewoon rollen. En dan steeds de ronde paal die van achteren vrijkomt, weer door, aan de voorkant ja, ja. onderlegt. Zo ging bij de hunde bed ook. Oh, wat Drie een toestanden. De, nou ja, ze hadden ook heel veel tijd. Het ja. werd niet in één mensenleven gedaan. Je hoeft niet te twitteren tussendoor. Je had een heleboel werknemers. Uh, ja. hè, en, uh, maar uh, anders kun je nooit zo hoog komen. Nee. Het moet op die manier gegaan zijn. Je had, toen had je geen hijskranen die omdonderden. Nee. In uh, Enschede. Nee. Want uh, dat is. Uh, maar ze hebben in Enschede. Uh, zijn ze gaan bijbouwen op de fundamenten. Voor de. Je kunt op een fundament niet zomaar een heleboel erbovenop zetten. Ja, maar dat moeten ze toch weten daar? Natuurlijk moeten ze het weten. En in China enzovoort staat erom bekend dat daar op huizen gewoon een paar verdiepingen bovenop gebouwd worden. Ja, ja. En dan stort het een keer in, want die fundamenten zijn daar niet op berekend. Maar is dat wat er gebeurd is bij FC Twente, dat ze te hoog door zijn gaan bouwen? Ik denk het. Ze hebben, op de, ze hebben volgens mij geen verzwaarde... ...fundamenten gemaakt. Ja, ja, ja. Ze hebben gewoon ja. op de oude stadion... ...zijn ze gaan uitbreiden. Ja. En, en ik heb één verklaring gehoord... ...maar ik denk niet dat het waar kan zijn. Hm. Eén keer is vanmiddag op het nieuws geweest... ...in het begin van de avond... Ja. ...dat er een hijskraan op het dak... Van, ...op het oude dak gestaan ja. zou hebben... Maar dat maar dat lijkt ik, me helemaal onverstandig. Ik, ja, natuurlijk is dat. Maar ik heb het ook niet meer gehoord als die ene keer. Ja, nee, maar dat kan bijna niet, want dan is nee. je hefboomwerking weg. Want waar, dan kun je bijna nergens het meer veel, naartoe. Dat wordt veel te zwaar. Nee, dat maar, kan niet. Bovenop het oude dak, wat dus een hogere bovengebouwd moest worden, ja. daar zou die gestaan hebben. Maar dat kan ik niet geloven, want ik denk als die erop zou rijden, dat hij in een eentje doorheen zou, zou zakken. Ja, nou ja, het is maar, natuurlijk ook niet goed gegaan. Maar het verzakken van... Vinden, ja, zo'n ijskrant moet op grote betonnen platen rijden. En grote stempels heeft hij. Maar op die platen, als die verzakken... Maar ja, in Twente heb je zandgrond. Dus dat verzakken zal wel meevallen. Maar in ieder geval, daar is onverantwoordelijk gewerkt, hoor. Want dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Maar, Klaas, vaak kom je uit de bouwwereld? Nee, maar nuchter nadenken. Ja, je weet gewoon soms dingen. Ja, dan nemen ze... Ze kunnen wegzakken en dan uh, kantelen. Nou, dat is duidelijk, en, ja. en die hijskranen, die draaien vrij in de wind. Als ze in het weekend staan, dan werken ze als windwijzer. Oh. Want anders zouden ze... Ze kunnen nu met de gemakkelijkste kant meewaaien. En als dat niet komt, dan waaien ze gauw om. Oké. Okay. En uh, de blauwhelmen, Ja. Die hadden vroeger... Die, die hebben opvallende blauwe helmen. Net als de Margeussee witte helmen heeft. Ja. Dat is niet een camouflagekleur om te vechten. Oh. Nee, is de kleur om op te vallen dat ze een speciale taak hebben. En de blauwe helmen die hadden een taak om te monitoren. Om de zaak om getuige te zijn. Hoe ja. het gaat. Nou. En ze zijn dus getuigen geweest dat het vreselijk fout gegaan ja. is. Maar hun taak was niet om te vechten. Nee monitoren is, opletten, kijken wat er gebeurt... en later getuigen ervan zijn getuigenis afleggen. Dankjewel, Jelle. Oké. Okay. Goeienacht nog. Hoi, Zelda. Dag. Bye. Dag. Ik heb nog een paar vragen openstaan... waar ik wel een antwoord op kan gebruiken. Waar de, waar de uitdrukking kattenkwaad vandaan komt. Al hoorden we net van Amit dat het kwam van het feit... dat de meeste mensen wel jonge katten in huis hadden vroeger. Of het waar is dat donkere mensen sneller groeien... als ze fitness beoefenen... Gerard wil weten waar de sigarettenpakjes van 10 exemplaren gebleven zijn. Uh, Marleen wil dus weten hoe een piramide gebouwd werd. Nou, we horen net uh, van uh, Jelle dat er een soort talud wel werd aangelegd. Um, uh, ja, De uitdrukking zandroof is helemaal beantwoord. We hoeven we geen antwoord meer op te weten. En uh, Hamid wil graag weten hoe groot de zon is. Nou, dat moet toch iemand eventjes weten? Dat is een, lijkt me een heel simpel feitelijk antwoord. 0800-1121. Jan? Ja? Hallo. Goedenavond. Wat kan ik voor je betekenen? Nou ja, ik heb een antwoord voor uh, je. Oh, fijn. Van uh, de zon naar de maan, af uh, oh. de aarde. Ja. Uh, de zon is, is 1 miljoen kilometer. Oh, precies? Nee, nee, ik zeg het verkeerd. Oh. Uh, de, de, hij vroeg uh, de grootte uh, ten opzichte van de aarde. Nou, ja. de, de, de zon is 1 miljoen keer groter dan de aarde. Een miljoen keer? 1 miljoen keer groter als de Aarde. Nee. En dan is de Zon nog een middelmatig sterretje. Want er zijn sterren die zijn duizenden keren groter als de Zon. Nou, de afstand van, uh, van de Aarde naar de Zon is 149,5 miljoen kilometer. Oh. Nou, uh, als we in het heelal zijn, dan kunnen we niet meer kilometers rekenen. En dan rekenen we onder andere met astronomische eenheden. En één astronomische eenheid is de afstand van de Aarde-Zon. Nou, dat was één verhaal, wat was die andere verhaal ook weer? Ja, ik heb er zoveel, maar ik ben, ik ben nog even helemaal van slag. Ja. Want de zon is dus zo groot als een miljoen aarders. Ja, ja. Maar dat is heel groot. Dat is immens groot. En, dat, dat wist ik uh, echt niet. Maar ja, niet. daarom is de hele astronomie ook, uh, ook uh, onvoorstelbaar. Ja. En niet te bevatten haast. En, en hoe het allemaal werkt, hoe het allemaal gaat. En, en, en de krachten die er spelen. Dat, uh, ja. Nou, ja. Oh, ja. Dat, dat kun je niet bij, hè? Een miljoen Elk... keer zo groot als de aarde? Ja. Werd. Echt een miljoen keer? Echt een miljoen keer, huh? ja. Als de, de, de, de kracht van de aarde één seconde op de aarde zou kunnen schijnen... dan uh, dat is er nooit de hoop, want dan is er ook gelijk geen leven meer. Ja. Dan is alles weg. Nee, dat is een slecht idee. Ja. ja. Oké, okay. yes. en um, ja, ik, weet, ik heb nog van alles openstaan dat je telefoon piept, Jan... Ja, dat klopt, maar dat is een oude telefoon. Ach ja, die piepen dan een die, beetje. Het is een toch als een bestaan. Dan een beetje zeg maar. piepen, kraken. Ja. ja, ja. ja, ja. Uh, ik had verder nog openstaande uh, kattenkwaad, donkere mensen die groeien met fitness, sigaretten van tien exemplaren in een pakje, uh, hoe een piramide gebouwd werd en uh, dat waren ze. Ja. En Joris Voorhoeven. En wat is er met Joris Voorhoeven? Joris voor. Willem wil graag weten hoe uh, redacteuren van een programma het nog in hun hoofd halen om Joris Voorhoeven als deskundige op te voeren. Na het op de Baker. Oh ja, ja nou ja. ja. Ja, die man die speelde toen een duidelijke rol. Dus... Ja, nou, hij heeft in ieder geval verstand van. ja, ja. Goed, nou dan ja. um, zijn we uitgepraat Jan. Een miljoen keer echt? Ja, een miljoen keer. Ja. Ik, vind, ik vind het maar veel. Ja, nou. maar ja, dat is ook veel. Het ja, ja. Is, maar nogmaals, het is volgens gewone mensen niet te bevatten. De kracht nee. die hij is, die... die uh, geen maar als we de kracht van de zon konden beheersen. en je neemt 1 kubieke meter zeewater. Ja. dan kon je van die 1 kubieke meter zeewater net zoveel energie uithalen. als alle kerncentrales die er op de aarde staan. Oh, maar Jan? Die, ja. Jan, ik krijg nu. Ik krijg nu um, via de chat wordt het me toch een beetje verduidelijkt. En dan, ja. dan kan ik, dat het gaat om het volume. Dus niet, niet om. Het is niet dat je een miljoen aarders naast elkaar zet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het volume. Het is het volume. Dus het ja. is uh, zeg maar aan alle kanten. Is die, maar dat, dan wordt het al iets. Uh, nog steeds onbevattelijk, maar nog steeds ietsje bevattelijkerder. Ja. Ja. Dank Jan. Goed, graag gedaan. Tot de volgende keer. 0800 1121. Tom. Ja, goeie avond. Ik heb een vraag oh. over uh, een, een vlieg. Ach. En uh, dat is de volgende. Als ik in de auto rijd, ja. en er is toevallig door het raam een vlieg binnengekomen, ja. en ik rijd 100 kilometer per uur, ja. dan vliegt die vlieg nog net ja. zo vrolijk heen en weer, ja. alsof ik stil zou staan. Ja. En dat vind ik vreemd. Ja. Want ik denk, als hij op het dashboard zit, dan is het logisch, dan vliegt mee. Ja. hij mee. Maar zodra hij je slaan, vliegt hij ook mee. Ja, dat is raar, hè? Dat vind ik vreemd. Ja, dat is een keer uitgelegd. Oh, ja, dat heb ik dan niet gehoord. Toch? Nee, en ik ben het weer vergeten. Dus we doen gewoon net alsof het niet zo was. Dat lijkt me een goed plan. Maar het had iets te maken met de luchtverplaatsing binnen in de auto. Oh. Dus oh, dat. Oh. Want, want het is ook. Anders dan zou je ook. Um, um, zou je haar naar achteren wapperen en dat soort dingen. Ja, Terwijl je ja, aan het rijden ja, was. Ja, ja, ja. dat heb ik wel een open dak en dan gebeurt dat. Maar dat is iets anders. Ja, dat, echt waar? Ga je dan. Uh, dan ga je, dat vraag ik me nou altijd af met die cabrio's. Dan ben je toch eigenlijk waaien halfweg en ben je aan het vliegen happen, toch? Uh, nee hoor, nee, nee, nee, daar heb ik nooit last van gehad. Oh. Dat schijnt ook met de constructie, of het, de, de, de vorm van de auto te maken hebben. Daar hebben ze rekening mee gehouden. overheen dan, in dat geval. En hoe vaak doe jij het dak open? Oh, als het mooi weer is, on, vanaf 16 graden al. Nou, maar het is toch een beetje koud? Nou, nee, nee want oh. er wordt van binnen weer verwarmd, dus het is oh, ja. niet koud. <laughs> het is wel een beetje luxe, hoor. Nou, vooruit. Ja. En, met, en dan een dikke sjaal om, en, en heb je dan ook een vrouw met zo'n sjaaltje om haar hoofd? <laughs> dat vind ik dan altijd wel classy, dat vind ik nou, wel mooi. Nee, oh. ook geen golfpas achterin. Maar je, heb je geen vrouw of geen sjaaltje om de hoofd? Ik heb geen vrouw. Ach. En, en ik heb ook geen sjaaltje hoofd. Oh, je hebt zelf ook geen sjaaltje op je hoofd? <laughs> nee, wel een baseballcap, maar dat is wel Oh, echt waar? Ja. En waar ga je dan naartoe? Nou, ook Oh, wedstrijden. echt? Met de cabrio? Ja, ja, maar alleen als het zonnetje schijnt. Oh, het is een beetje een gelegenheidshonkbalfan. Nou, nee, nee, al 40 jaar dus. Oh, dan ben je geen gelegenheidshonkbalfan. Nee, dan nee. ben dan ben ik een fanaat. Ja. Maar ik... die vlieg blijft wel meevliegen. Maar niet als ik het dakje open heb hoor, dat is uh, wel duidelijk. Oh, ja, zie je, zie dan zie ik dus het dak. Dan, dan wordt hij plots gepakt door de luchtstroom en is hij verdwenen. Ja. Maar zodra het raam en de deur dicht is, dan blijft hij meedraven. Mee en ja, dat heeft dus toch wel. Het dak is dus van invloed, kunnen we concluderen. Ja. Dat mag ook concluderen, ja. Het ja. Ja, ja, ja. Nou, eind gaat... is hetzelfde, hè? Ja. Zeg, ik, heb, ja, ik moet eraan denken. Ik weet, het, heeft helemaal, het, het voegt misschien verder niet heel veel toe. Maar ik heb Mart Smeets een keer horen vertellen over zijn zoon die honkbalt. Dat klopt, ja, Tjerk. En Tjerk? Heet hij Tjerk? Ja. Tjerk Smeets. Ja. Wat grappig. En hij heeft ook een dochter, die softballt. En hoe heet die dan? Nienke. Nienke. Oh, een Friese naam van Mart. Ja, heel ja. vreemd eigenlijk. Ja. Van Haarlemmer. Ja. Maar um, uh, als hij dan vertelt over die zoon, want die is ook heel goed, toch? Die Speelt hij in het Nederlands ja. team? Dus is geen elftal bij Honkbal. Hoeveel? Negental. Negent speelt hij in het Nederlands negental? Dat speelde. Oh, niet meer? Nee. Is hij gebaseerd of is hij is gewoon nee, te oud? Nee, hij, is, uh, hij is niet, wordt niet meer geselecteerd. Zover ik weet. Oh. En heeft nu een, een, een soort baan de, van promotie op, op, op, op land, landelijk bondsniveau. Oh, dus hij zit wel in die organisatie nog. Uh, ja, ja. ja. Nee, maar ja. Ik, heb, ik, ik herinner me dat omdat ik Mart Smeets gewoon zo geëmotioneerd en liefdevol en warm over die zoon hoorde praten. Hij was zo trots op, de, op zijn zoon. Ja, ja. Dat was heel ja. mooi, vond ik dat. Ja. ja. Nou, dat voegt dus inderdaad niks toe. Maar ik vond het wel leuk om even te horen hoe het daarmee stond. Dank je wel daarvoor. Ja. Is het, is het morgen, morgen geen cabrio weer? Hè? Het gaat regenen, heb ik begrepen. Nee, het is zo dat Ik, dat, dat, dat, dat, dat, ik, ik zal wel kijken. Oké, okay. nou dan ga ik ondertussen op zoek naar een antwoord op de vraag. Of de vlieg. De vlieg in de, waarom de vlieg in de auto niet uh, bijna wegwaait of platgeslagen ja, wordt tegen een raam. Ja. Ik, ik kom erop terug. Ik ga mijn best voor je doen. Dank je wel, Tom. En een goede, goede vrijdag. Goede uitzending. Dankjewel. Dag. Dag. Ja, dan blijft dus uh, dat nummer gewoon van toepassing hè, van de wachtkamer van de nachtzuster. Dat je kunt bellen met alle antwoorden en nieuwe vragen. En vooral dus het antwoord op de vraag van de vlieg van Tom 0800-1121.